ook kan gaan uploaden. Dus uh, ja, die loopt. Opname loopt. En uh, wat mij betreft uh, ga ik de tune opstarten. Wat, uh, wat uh, denk je ervan, uh, Blackbox? Gaan met die banaan. Gaan met die banaan. Dat betekent dat de tune eraan komt. Nu. In approximately 1 minute van now.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 QFF, information. En op deze 20ste mei, dinsdag 20 mei 2014, uh, spreekt hier Pavel met. En aan de andere kant zit. box. En dit is de 18e aflevering van de QFF Podcast. Alweer, het gaat rap. Ik, heb... Ik heb die van even gemist hoor. Ja, ik was in een uh, creatieve bui. Zullen we daar maar op houden? Ah, oké. En ik dacht van, uh, laat ik eens twee uurtjes vol praten. Ja, en dat, tuurlijk, moet je doen. Dat lucht ook wel op, ergens. Ja, dat hoop ik wel voor je. Absoluut, absoluut. En hoe is het met het uh, gedonder en het uh, gebliksem? Uh, is dat bij jou al uh, over? Nou, ik hoorde... Uh... Eerder vanavond wat uh, donderklappen in de vetten. Oké. Okay. Maar het blijft hier op uh, deze plek toch iets rustiger. Ik, uh, ik moet uh, zeggen, uh, moment, ik ga heel even niezen. Oei, Ah, oh, Zo, die is weg. Ik moest er even uit. Gezondheid. Ja, ja, dat zijn uh, de, de pluizen in de lucht. Uh, het is een wereldwijd uh, fenomeen. Veel mensen hebben daar last van. En ik heb dat sinds uh, een paar jaar. Ik had het vroeger nooit. En uh, ja, sinds een paar jaar heb ik echt last uh, van pollen en, en pluisjes en shit die door de lucht dwarrelt. Hoe is dat bij jou? Ja, op sommige momenten dan, uh, kunnen veel mensen daar last van hebben. Mm -hmm. En dus het, het kan of ook een broertje. Ook. Ik heb er ook heel veel last van. Oké. Okay. Ik zelf niet. Maar ik, hoor, ik heb wel vaker... Uh, met, zeg maar de, in de goeie, Ja. Maar ook er weer uit. Oké. Okay. Dus succes. Ja, nou, het gaat wel weer over. Het uh, is dus wel interessant. We zijn live. Of... Uh, ik bedoel... Ja... De, op de stream. Mensen luisteren gewoon mee. Ja leuk hè? En, Ja, het is echt gek. We, we hebben momenteel in uh, de schreeuwdoos. Uh, Frepsy. Dromen. Free Electron. Frepsy. En um, ja. Um, ik krijg trouwens uh, van Free Electron te horen dat jouw audio BB uh, erg zwak is. K kun je ietsje dichter uh, bij de microfoon gaan zitten? Ik ga eens even kijken wat ik daar kan doen. Want ik, ik hoor jou wel goed en ik zie ook wel aan het uh, input signaal op Audacity dat je wel goed wordt opgenomen. Oké. Okay. Hoe is dit? Is dan wel beter. Voor mij ook iets. Ja, dat word ik nog wel. Ik heb nog wel een echo. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, daar is niet heel veel aan te doen. Dat horen we gelukkig niet terug in... Uh, de livestream. En als het goed is, ook niet uh, in de opname. Dat is een, een, iets wat wij beiden op de koptelefoon horen. Ja, oké. Okay. Het is wel iets moeilijker om een langere verhaal af te steken of zo. Combi is er ook nog. Die vergat ik net even te noemen. Ah. Ik werd, ik werd al even door dromen over mijn uh, vingers getikt. Virtueel gezien. Ja, pats, pats. Ja, daar hebben wij een hele mooie smiley voor, hè. In de... Kijk. Ja, die hè. ja ja, inderdaad, in de schreeuwdoos. Um, uh, ja, de, de audio is goed. Het B-kant, BB, is nu ook veel beter. Dus je bent beter te horen, uh, beste Blackbox. Heel mooi. Hmm. Het begint hier trouwens nu wel flink donker te worden, van de mm, wolken ook. Het is uh, een lokaal uh, Caribisch buitje, denk ik. St nee, ik heb hier blauwe lucht op Kijk. En als ik naar het uh, westen en noorden kijk, ja, de meest fantastische wolken. Oké. Okay. Dus uh, fotomateriaal. Ja. Dat is SV. alleen maar mooi. Ik, ik lees hier dat ik gestolkt ga worden, maar <grijg> ik heb Skype uit. Want ik heb mijn pc gereboot en ik heb nu een of ander rood uitroeptekentje bij Skype staan. Ik weet ook niet waarom. Ja, dat is via elektro. Nee, dat, dat is dat oh. ik niet aan kan melden. Terwijl mijn wachtwoord en alles staat op auto inlog als ik hem opstart. Maar, nou ja, een retry. Skype. Uh, ik klik nu op retry. Meter. Wat zei? Ik ga niet connecten. Ja, ik, uh, ik weet ook niet wat ik uh, verkeerd gedaan heb. Ik, ik denk niet zo heel erg veel. Maar goed, in, in deze achttiende podcast uh, gaan we natuurlijk even een aantal dingen uh, bespreken. Die. Actueel voorbij zijn gekomen op QFF, maar ook dingen die uh, gewoon in het nieuws vandaag voorbij zijn gekomen. En ik denk dat er onder de mensen die meeluisteren en in, in de shoutbox, in de pseudo's zitten, dat er misschien nog wel linkjes komen die wij uh, zometeen eens kunnen gaan bespreken. Ik uh, neem aan dat uh, mensen meeluisteren. En inderdaad, Droom zegt: ja, vliegtuigen maken wel eens een uh, bocht. <lacht> Dat brengt me overigens wel bij het verhaal van die uh, vlucht MH370. Er schijnen nu uh, wat verhalen te zijn over de president van Maleisië. Die heeft, uh, is in een, een loslippige bui uh, zo vrij geweest om te zeggen dat hij van mening was dat de Amerikaanse CIA en uh, Boeing samen de heleboel zouden... Uh, nou, van een dekmantel zouden voorzien. En dat er dus meer aan de hand is... dan dat wij tot nu toe meekrijgen. Wat ja, vind je van die gedachtegang? Er is veel aandacht aangegeven hoor. Ja. Dus, uh, CNN... Uh, ja, dat bleef maar terugkomen. Oké. Okay. Nog steeds? Nog steeds. Hm. Ik had verwacht dat die lui op... Uh, CNN inmiddels wel... Uh, levensmoe zouden zijn. Maar er was ook een CNN uh, reporter die een, nou, voordat deze vlucht verdween, uh, een reportage had gemaakt in de cabine van het desbetreffende vliegtuig. Dat is natuurlijk een uh, ja, een, een, een, een raar verhaal. Uh, Freedom Rebel of Repsy zegt het ook in, uh, in de schreeuwdoos dat hij de meest wilde dingen gehoord heeft over MH370. En dat is natuurlijk wel een beetje de algemene tendens. Of niet? Of zit ik er ver naast? Nee, er wordt wel... van alles... Uh, wordt er in het uh, boekje... Ge gegooid. En, en waarom? De mogelijkheid dat ze uit de lucht geschoten zouden zijn. Die dromen. Ik denk dat er een hele... Uh, een hele wat Flip zegt... Uh, Echt uh, Ja, veel uh, disinformatie. Absoluut. Maar we kunnen ergens toch wel um, de, de stelling aannemen. Die kun je ook wel uh, voor een groot deel feitelijk onderbouwen. Dat anno 2014 kunnen ze elk telefoongesprek... wat jij en ik voeren, afluisteren. Als ik met mijn mobiele telefoon de deur uitloop, kunnen ze me overal volgen, maar een complete Boeing die verdwijnt? Zomaar in het niets? En, ja. Ik, kijk, ik zeg niet dat het ding gekaapt is hoor. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar eh, Droom geeft aan van, wat nou? Stel nou, dat ding was inderdaad gekaapt. En dat ding was onderweg naar Amerika. En er was een... een, een nou, laten we zeggen... Een, een van de USS uh, Vessels... Die was daar in... Uh, de, wat is het? Indische Oceaan? Ja, ja, Indische Oceaan of uh, Pacific. En die zag de ding... Die heeft hem neergeschoten... Omdat hij gekaapt was... En onderweg was naar Amerika. Dat zou misschien een mogelijke theorie zijn. En daarom verdoezelen... De Amerikaanse overheden en het Amerikaanse leger. de eventuele bewijzen. Ik zeg niet dat dit zo is. maar dat zou zo kunnen zijn. Ja, je bedoelt dus dat het vliegtuig ingezet wordt. voor een uh, nieuwe. false flag-situatie? Nou, nee. Ik bedoel dat hij. gewoon echt door een kruisraket. Uh, uit de lucht gehaald is. omdat okay, hij dus, dus gehijjkt was. Dat ze allemaal op de weg waren, dus? Ja. Oké. Okay. Nou. Ze hebben. vorige week, meen een rare situatie gaat uh, boven Californië. Oké. Okay. Een uh, onbekend uh, object uh, door het luchtruim uh, aan het uh, vliegen was. Wat dus uh, heel veel uh, consternatie uh, de verschillende vliegvelden heeft uh, uh, losgemaakt. Dat kan Zoals ik me voorstellen. Die worden. Vliegtuigen die in de lucht uh, snel uh, andere ma manoeuvres uh, moesten maken. Okay. Omdat er een stuk uh, airspace uh, vrij uh, moest worden gemaakt. Hmm. Ja, en zeg maar. Dan is er nog dat zustervliegtuig dat uh, gekocht is door, uh, ik geloof L.A. Ja, die staat dat, bij de Israëli's in Hangar. Ja, die is uh, eerst naar uh, Toulouse gevlogen, geloof ik, in Frankrijk. In, in, in de buurt van de Pyreneeën, als ik het uh, goed heb. Daar heeft hij een tijdje gestaan en toen is hij naar uh, Tel Aviv gevlogen en daar staat hij nu in een hangar. En is exact hetzelfde vliegtuig is op hetzelfde ja. moment gemaakt, hetzelfde moment besteld. En ja, <lacht> dat liet me in ieder geval mijn wenkbrauw wel even omhoog trekken. Ik dacht van, op zijn minst opmerkelijk. Nou, het is niet zo gek, hoor. kijk, uh, je hebt hier hoeveel vliegtuigen. Ja, dat je is je wel, wel altijd zo. serieus gemaakt. Ja. Dus we nou, maar dat juist dat toestel gekocht is vind ik vreemd, door Israël. Ja. Omdat er natuurlijk uh, op internet wel aanwijzingen bestaan dat mogelijk de, de Israëli's betrokken geweest zouden zijn bij de aanslagen van 11 september. En dat zou heel wel mogelijk uh, in samenwerking met de uh, nou ja, duistere machten achter de Amerikaanse overheid uh, gegaan kunnen zijn. Ja, er komt heel veel over naar buiten dat... Uh... De Israëli's dus stevige vinger in de papa. Daarom. En ja. ja nou, het, het blijft ook het hele uh, 9-11 verhaal. Blijft een merkwaardig verhaal. Hm. Ik, ik ben ook echt van mening dat we uh, daar in de toekomst. Eens een, uh, gewoon een hele podcast over moeten praten. Ja, heel interessant. Twee ja. vliegtuigen. Drie gebouwen. Ja, vooral uh, gebouw 7. Ja, hele grote vraagteken. En dan heb je nog een, uh, een groepering gehad van uh, ingenieurs en architecten. Die uh, hebben uh, wereldwijd, het bestond echt uit uh, tientallen mensen. En die hebben allemaal um, in kaart gebracht wat hun visie op... Uh, het instorten van de Twin Towers en gebouw 7 was. En die mensen kwamen gezamenlijk allemaal tot één conclusie. En dat is dat die gebouwen door middel van um, demolition, control demolition... dus met uh, springstof, uh, opgeblazen waren. Uh, je had natuurlijk in de weken voor 9-11 uh, de verhalen van uh, onderhoudsmedewerkers... die... Uh, ja op bepaalde plekken in het gebouw uh, aan het werk geweest waren. Die plekken, die correspondeerden weer met de plekken waarop uh, de beelden van 11 september heel duidelijk een soort van explosies waar te nemen zijn. En dat maakt het natuurlijk allemaal wel uh, tot een, nou ja, op, op zijn minst een interessant uh, verhaal. Waar je met een uh, vergroot glas naar zou kunnen kijken. Ja, want uh, niet alleen hoe de gebouwen naar beneden zijn gekomen, maar ook het rapport waarmee de Amerikaanse regering naar buiten is gekomen. Ja, ook absoluut. Dat is gekeken door, uh, door hele goede ingenieurs. En, want je had zo'n uh, commissie toch? Ja, ook nog. En dat, uh, die kwamen ook naar buiten, dat, uh, dat rapport had uh, te veel uh, losse schroeven. Ja, absoluut een... Uh, nou ja, gewoon iets waar we het in, in de toekomst uh, zeker over uh, zullen gaan hebben. En nou ja, ik zag even kort het verhaal van de camtrails voorbij komen. Um, ja, dat was weliswaar uh, als een grap gebracht dat het vliegtuig neergestort zou zijn door camtrails. Maar we hebben natuurlijk wel een heel topic over chemtrails op uh, QFF. En dat topic bestaat natuurlijk niet voor niks. Hoe is jouw kijk op het hele chemtrails-verhaal? Uh, ja, ik heb heel lang getwijfeld. En, uh, maar de rapporten die de laatste tijd naar buiten komen... Uh, ja. er, zijn, er is vooral één rapport... Um, die gaat nu al tegen, uh, nou, zeg maar, hè, dat ze de dus stoppen. met geoengineering. Ja, geoengineering. Ja, want dat is het eigenlijk. Het, het, het, het sprookwoordje is uh, chemtrails. Ja. Maar het is uh, geoengineering. En um, nou, dat rapport beweert dus al van, uh, als je nou stopt, dan uh, krijgen we nog meer extreem. Met, met andere woorden, dat... Als ze zouden stoppen met het Geoengineeren, dan zou dat ja. uh, gevolgen hebben voor mens, dier en natuur? Ja, want ze laten in één keer een uh, ja, zeg maar een filter los. Ja. En, als je dat loshaalt, dan uh, komt er uh, van alle kanten weer wat bij kijken. En ze weten waarschijnlijk ook niet waar ze helemaal aan het doen zijn. Je bedoelt dat, het, dat zij ook eigenlijk maar gewoon wat doen. Om, uh, dat ze dus eigenlijk graag uh, nou ja, willen weten wat uh, het gevolg um, zou kunnen zijn. Ja, er zijn goede, uh, zeg je dat, studies gesubsidieerd. Mm -hmm. Dus ze, gaan, ja, ze krijgen daar geld voor. Oké. Okay. Om dat onderzoek te doen, en, uh, ja, en dat wordt ook zeker wel gebruikt. Misschien niet alleen door vliegtuigen. Maar ook uh, China bijvoorbeeld. Je vuurt gewoon raketten. Kleine raketjes. Ja, klopt. Weer raketten. En, uh, ook. Rusland. En, uh, ja, zo worden er op allerlei plekken en manieren wel uh, aan het klimaat uh, geduwd en pakken. Ik, ik zag uh, Frapsi... Die, uh, die plaatste het begrip terraforming in uh, de schreeuwdoos. En ik heb even de Wikipedia pagina uh, erbij gepakt over uh, terraforming. Uh, terraforming, aarde maken, is het proces waarbij de atmosfeer en het klimaat van andere, pla uh, andere planeten uh, te veranderen. Zodat deze voor mensen bewoonbaar worden. De allereerste horde die genomen moet worden in de uh, is de aanpassing of het aanmaken van een atmosfeer. Met een samenstelling vergelijkbaar met die van de aarde. Een voorwaarde voor aards leven. Men spreekt van planetaire techniek. Met als het doel niet is de planeet in kwestie te laten lijken op de aarde. Nou, uh, feitelijk. Uh, ik, tenminste, ik denk dat hij daar uh, op uh, ja, doelt. Is dat zijn mogelijk met uh, geoengineering uh, onze ozonlaag proberen uh, te beïnvloeden. Z zou zoiets kunnen? Buiten mijn kennis, weet ik zo niet. Oké. Okay. Nou, ik dacht van misschien uh, weet je er met, ja, wat meer van af. Um, want... Nee, niet zo specifiek Zou uh... we als we daar een keer een uitzending aan gaan besteden... dan uh, kunnen we dat soort uh, dingetjes wel eerst even uitzoeken. Oké, okay. nou dat lijkt me absoluut uh, interessant. Um, ik, uh, ik zag vandaag uh, toevallig op de voorpagina... in het uh, random afbeeldingen uh, hoekje op onze pagina... een prachtige foto van een adder... En die was genomen op het Balloweveld. En die adder die deed mij denken, die foto van die adder die stond in het topic over de Werderbroeders in het tweede deel. En op de een of andere manier deed mij denken aan scherven van bekers die gevonden zijn nabij meerdere hunebedden. ...ook rond het ballenveld. De patroontjes en het patroon... ...wat een adder op zijn huid heeft. Ik, ik vond het een uh, ergens wel... ...misschien lijkt het wat vergezocht... ...maar ergens vond ik het wel... ...ik dacht van, nou, waarom ook niet? Dat, dat patroon moet ergens vandaan komen. Dat patroon, dat zie je over de, over de hele wereld. Ja. Maar zouden uh, de mensen... ...van het trechterbekervolk... ...dat niet gewoon... ...van een dier gepakt kunnen hebben... Ik bedoel, het was een primitieve tijd. Primitieve mensen. Nou, dat weet ik zo net. Ik zit al helemaal in het plasma-universum. <laughs> oh, je, de link van het patroon naar, bedoel je? Ja, inderdaad. Mm -hmm. mm. Ja, oké. Ja, misschien okay. heeft die uh, slang toevallig een evenbeeld van een stukje uh, symboliek van het uh, uni universum uh, overgenomen. Ja, nou ja, kijk eens naar uh, Fibonacci en trillingen en het universum en hoe die trillingen um, uiterlijkheden beïnvloeden. Ja, uh, yeah, why not? Goed mogelijk. Ja, ik bedoel, uh, evolutie goes a long way. En dat brengt mij bij um, het feit dat jullie als uh, live luisteraars, nog steeds luisteren naar de inmiddels gewoon beste podcast in Nederland. Want er is geen podcast zo origineel en zo cool als de onze. In het Nederlands niet. Ik heb daar echt grondig wat onderzoek naar gedaan. En ik, ik, ik denk dat we een leuk uh, stukje potentie ook hebben als uh, podcast. En ja, goed. Jullie luisteren ja, nog steeds super. naar 666. 666 It's not Think it is. En wat uh, dacht jij van een muziekje? Blackbox. Wat voor ja. Heb je die mooie banner onderin gezien? Ja, ik, ik, er is een knop. Eh, wacht, dat is inderdaad. Voor we überhaupt met muziek beginnen. Is dit. Want er is een knop gemaakt door Toby. Frillon. Frilon Toby. En ja, het is geen uh, uh, spam. Knop. You've got spam! Uh, uh, dit is, het is gewoon het meld wanneer wij uh, met de stream live zijn. En ik vind het uh, geniaal iets van uh, Frillon, Toby, Toby Frillon. Uh, wat jij. Ik kan dat zo goed, hè? Ja, hij is echt een uh, technicus. Ik heb dat uh, op een gegeven moment een beetje laten varen: de, de technische zijde van het web. Ik, ik, ik vind het grafische deel leuker en interessanter. En dan met name indelingen, hoe je dingen moet doen. En, maar ja hij is een, uh, ik mag wel zeggen, technisch uh, wonderkind. Of een genie. Teletje. Ja, dus hij heeft absoluut talent. En, um, oh, ik hoor dat iemand zegt, ik hoor niks meer. Ik hoor niks meer. Oh. Dat zegt dromen. Dromen ja, we weer. Oh, dat zou aan het dromen liggen, want ik, verder zegt niemand het. Tenminste. Um, even kijken. Ja, nee. Ik zeg. Nou, nee, misschien een grapje of zo. Of dat hij even moet uh, refreshen. Ik bedoel, ik, ik kan even kijken hoe het uh, met onze server staat. Um, uh, oh nee. Wat De zei je? zegt. Uh, sorry, my fault. Ah, oké. Okay. We, we zijn Dorp gewoon nog uh, online. Gelukkig. Goed om te weten. Oké. Okay. Ja. ja zo, zo, zo gaat het tijdens zo'n uh, podcast. En. Er ja. ja, ja. wordt hier wat afgelachen. En, wat dacht je van een muziekje, Blackbox? Heel goed. Beetje waarom? Nou. op twee dingen. Nou. De muziek. En Moeder hm. Natuur, die. Uh, Beeld. Ah, Nature's calling. Ja, um, dan uh, draaien wij uh, het nummer Big in Japan van Phil. Dat lijkt me een uh, mooi nummer om uh, muzikaal uh, deze 18e podcast uh, nou ja, muzikaal mee te starten. Uh, dus we gaan luisteren naar uh, Big in Japan van Phil. Alles klar, Experten streiten zich. En noch, nog, die Egoisten, H.O. Tom denkt dich, wenn die wüssten, mich führt hier dir nicht durch das All, das kennt ihr noch nie. Dat was Major Tom van Peter Schilling, ook wel vullig leusgeleekt van der Erde. En daarvoor horen jullie Big in Japan van Alphaville. Welkom terug bij de 18e aflevering van de QFF podcast series. Mijn naam is Bafomet en aan de andere kant zit, als het goed is, nog steeds... Blackbox. Yeah, Blackbox. Um, ja... Ik heb er maar een, een, ik denk, een, ik, ik maak er speciaal voor jou een extra lange muzikale break van. Een, he, natuur en Black Box. Moet goed komen dan, dacht ik. We zijn weer in mijn land. Nou, yin Yang. En we kunnen weer door met de show. Goed zo. Maar um, nog even een ja. klein stukje over dat. nieuwe Ja, ja. Um ik hou me daar wel een beetje mee bezig maar waar ik me vooral mee bezig hou is uh, die klimaatverandering ja. die ze, zeg maar uh, ons op willen leggen en, uh, twintig jaar lang hebben ze geprobeerd om uh, ja, de mensen over te halen van uh, God, u bent verantwoordelijk voor het uh, veranderen in het klimaat en die moeten flink voor betalen. Ik, ik, als ik dat hoor, hè, ja. politici en bestuurders... Die, die beginnen te praten over... ja, maar de mensen vervuilen, dus de mensen moeten betalen. Dan denk ik alleen maar één ding. Shut up! You shut up! You shut up! You shut up! You shut up! Shut up! Shut the fuck up! You shut up! Shut up! Snap je waarom? Helemaal. En die mensen... Want diep voor die, die, die, die, die Rutje-hoofd, mm -hmm. die heeft het dan wel over uh, alternatieve energie. Maar aan de andere kant zegt hij ook knettergaat van... Ja, maar die kolencentrales moeten gewoon zoveel uren draaien. Ja, Snap ook zoiets. Je? Ja, dan nou, houd het al op. En, dan kun je hoog en laag springen. Maar uh, als dat uh, onze president is... Wat ja. zijn zulke mensen hun belangen? Vraag ik me dan altijd af. Nou, het zijn uh, niet onze belangen. Nee. En men doet het vaak af als louter belangen met politieke insteek. Maar mm, die, zodra ik het woordje politieke insteek hoor, of vanuit een politieke uh, inval, of, of eh, zeg maar, uh, uh, uh, op de manier hoe zij op zaken kijken, of een politieke. Aanpak, overal waar het woord politiek in zit... ...dan krijg ik tegenwoordig fucking kippenvel van... En dan denk ik van, wat? Wat? Politieke wat? Politiek is heel anders. Politiek is de beste mensen uit je dorp... ...naar de hoofdstad sturen... ...de beste mensen uit de hoofdstad... gaan naar de hoofdstad van het land... ...vanuit iedere provincie... ...zo regeer je een land. Zo regeer je provincies... Zo regeer dorpen, zo regeer steden. Zo simpel kan het zijn. Ja, niet zoals het nu is. Nee, dit heeft niks meer ik met politiek en besturen af. te maken, man. Stel ik je faalfiguren daar. Ja, ze zeggen A, ze doen B en ze voeren C uit. Links <laughs> lullen, rechts vullen. Want ze lullen allemaal links. Ze zeggen van niet. Ik bedoel, ze zeggen dat ze niet rechts zijn. Dus lullen ze links. Of midden van het links. Dus links lullen, rechts vullen. Ja, dat is al uh, van tevoren. Uh, voor jezelf een, uh, een. richting afbakenen. Kijk, als ja. jij rechts is, dan, dan, dan, dan kijk, kijk je dus niet links. En dat is jammer. Nee. Nou ja. Want zowel rechts als links. kan wel wat hebben. Wie is er dan nog echt rechts in Nederland? Ik vraag me dat wel eens af. Wilders? Nee. Die man heeft een heel sociaal-politiek programma verder. Eén slappe hap. Ja. Maar dat is met al die partijen hetzelfde. Maar niemand... Ik heb een uh, verkiezingen uh, gevolg. Wat zei uh, Europese verkiezingen komen eraan. Ja, overmorgen. Ik probeer uh, uh, uh, met de field recorder op pad te gaan. Ja, oh ja, dat hoorde ik. Ja, dat, uh, ja. voor de podcast. En dat dan uh, idee. ga ik hier bij uh, de stembureaus in de buurt... proberen aanwezig te zijn bij het, uh, st uh, het stemmen tellen, Dus het uh, bekendmaken van de uitslag. En ik ga proberen wat mensen overdag... tijdens het stemmen uh, te interviewen. En uh, nou, te vragen op advies van Free Electron... Um, of die mensen überhaupt wel weten waarvoor ze eigenlijk stemmen, de 22ste. Dat is een okay. mooie, mooie opener, mooie openingsvraag, toch? Ja, kijken wat eruit komt. Ja, en dat kunnen we dan weer terugluisteren in uh, de podcast. Het leek me wel een uh, goed idee. Ik dacht, uh, waarvoor met, met de field recorder op pad, dat moet goed komen. Ja, ik uh, heb nog iets gezien. De sinkholes in de Verenigde Staten. Jij was uh, actief nou, al langere tijd samen met Kombi in dat topic uh, bezig om een topic te vullen met informatie. Maar dat laatste filmpje wat jij uh, plaatste over een sinkhole in een voetbalstadium in uh, Clarksville, Tennessee. Ja, klopt ja. Vind je het goed... Als we het filmpje even gaan, uh, nou ja, jij beluisteren en ik, ik bekijk hem hier even. Oké. Okay. <laughs> from Sky5 HD, you can see just how big the sinkhole is. Swallowing a part of the northern end zone and track inside Governor's Stadium. And it all started when it first opened up a few weeks ago. fairly small sinkhole, about the size of a desk. But when cruise began the process to stop the hole from growing, it wouldn't. Right now, it could be 30 by 50 feet wide and 40 feet deep. Bigger and bigger and bigger. Mike Jenkins is the project superintendent who has to fix it. We're not going to skip any steps. I mean, that's the reason I brought the engineers back out, because it's not going the way we thought it was going to. So it's time to let the professionals look at it and tell us which way to go. And once they do that, and then we'll just continue the process. Governor Stadium is currently undergoing massive renovations, set to be completed in time for the football season this fall. Not a question of whether they can fix it or if it's going to be fixed; it's going to be fixed. Uh, University spokesman Bill Persinger says this may not be that big of a setback, considering how common sinkholes are on campus. Others have been repurposed into areas students use. They're actually a main feature of our campus. The center of campus uh, have what we call the bowls, uh, which. We we've landscaped around the the sinkholes have been uh, remediated years ago. The wet soil and opening likely to caves below may seem like a massive headache, but it's one they say is easily fixable in time for the governors to play here come September. It's uh -huh. the nature of construction in this area. That that gat is echt gapend groot. Ja, in hul begonnen. Ja. Bizar. Ik had er vorig jaar hier ook in. Dat meen je? Ja, dat was eerst één tegel. Oké. Okay. Voor in de straat. Oké. Okay. En de volgende dag uh, zijn er vijf. Huh? Namelijk nou, op de gemeente. En uh, nou, die hebben toch een, uh, een heel stuk straat eruit gehaald. Oké. Okay. Alles heel goed opgevuld. Wat was de oorzaak? Nou... Um, ik weet toevallig dat ik hier op een uh, waterpunt zit. Ah. Dus uh, onder de grond. Uh, heel veel onderweer Onder de Ondergrondse stromen. Ja, en uh, ze hebben hier uh, de afgelopen twee jaar hebben ze een complete rivier verlegd. Ah. Die was eerst uh, mooi recht, een maar nu is dat helemaal omgegooid. En dat heeft natuurlijk zijn effect uh, op, de, uh, ja, op de woningen die de in de buurt staan. Ze, ze, hebben, ze hebben de rivier nu laten meanderen, zeg maar. Juist. Ja. Het doen ze om de leven in terug te brengen. Dat is een... Ik heb me daar... Wacht even hoor. Ja, ja, doe je ding. Ik, ik heb toch een beetje last van die echo, dus dan zet ik toch maar even mijn koptelefoon een beetje af. Um, ah. Ik heb me daar zwaar verbaasd... Uh... ...nagekeken wat ze hier dus hebben gedaan. Oké. Okay. Ze hebben de rivieren in zijn totaliteit al uh, tien keer zo lang gemaakt. Met al de bochten en kronkels uh, die er nou in zitten. Oké. Okay. En als je ziet wat de natuur eromheen doet... ...fantastisch. Ja, dat, dat zou ongetwijfeld een mooi, mooi gezicht heb. zijn. Ja, vooral als je dan uh, weet van hoe het eerst was en hoe het nu is. Zo kan het ook. Ja, nou ja... In principe ben ik er voorstander van dat mensen dat veel meer gaan doen. Eh, als mens de natuur een handje helpen weer in originele staat te herstellen. Ja, want ik heb al wel gezien ja? dat je die meanders anders dus heel goed kunt gebruiken. Boerderijen. Ja. Boerderijen die in, uh, in, in leen staan met uh, natuur... En daar hebben we op QFF ook heel veel mooie informatie over. Absoluut. En uh, daar gaan we het ook nog eens over hebben. Ja. In, in best... combinatie met aquaponics. Ja. ja sowieso, water is uh, op, op QFF een uh, veelbesproken iets. En ja. Best eerlijk geleden hè. Logisch ook. Wij bestaan uh, voor een heel erg groot deel uit water. It's all en... about information. Ja. Ja, nou inderdaad, dat, uh, dat water bevat informatie. En uh, die informatie... Dat kan water. Wat zei je? Water heeft die mogelijkheid. Ja. een van de... Maar dat betekent Zover dat wij het ik ook de enige vloeistof die dat kan. Ja. Ze kunnen hm. zelfs uh, DNA uh, via water projecteren en uh, laten groeien. Ja. Zeg maar. Ja, ja. Als je daar uh, goed over nadenkt en dan beseft dat je lichaam um, hè, feitelijk um, hoe, uh, ja, voor een groot deel uit water bestaat, betekent dat, dat die informatie dus ook in je lichaam is opgeslagen. Ja, maar? Wat te denken van een baby in vruchtwater. Een, een, een, uh, als hij nog... Een baby bij de moeder nog in de buik zit. Dat beïnvloedt dus ook je DNA misschien wel. Ja, water kan informatie doorgeven. Waarom? Aan het lichaam. Dus Interessante gedachtegang. Ik, ik zet nee, je me even op een uh, gedachtegang te gooien. Ja. Dat vruchtwater. Dan moet ik een beetje denken aan water. The holy water. Holy waters, waar jij ook Ja. Ja, interessant. Ja. Het he, he he, he he he he het goed bij he water, wat weer gebruikt wordt door de religieuze instellingen, wordt ook gebruikt. Ja, wijwater bijvoorbeeld als je, ja, dat, nou dat wordt, ja, ja, ja, het is water, maar uh, dat wordt ingewijd, toch? Ja, er wordt intentie aangegeven. Op een leuk krachtig, energievol plekje. Ja. D door middel van een uh, meander um, ja, kun je in principe uh, natuurlijk um, ja, um, niet alleen maar het water beïnvloeden en, en nou ja, Energie winnen, dat is denk ik uh, een van de voornaamste dingen. Ja, hoe de vorm is van de Mian. Mm -hmm. Inspin de bocht gaat in. Ja. Uitspuit de bocht gaat uit. Ja. En dan uh, komen we toch weer terug op Victor uh, Schauberger. Schauberger, ja. Schauberger. Ja. En uh, ja, die heeft dus uh, ja, hele mooie informatie daarover. Wat er nou gebeurt. ...in een bocht van een rivier. Kijk, dat is interessant. Ja. ja. Sowieso, dat hele Schauberger topic ...is, is natuurlijk uh, voor een, ieder... ...die dit soort dingen interessant vindt... Uh, ...een, uh, nou ja... ...zeg maar gerust een zee van informatie. Het onderwerp water... ...brengt mij bij een... Uh, ...leuk ezelsbruggetje. Um, en, dat brengt me allereerst... ...nou ja, bij het feit... ...dat jullie allemaal... Uh, live via de stream. Nog steeds luisteren naar de beste podcast uh, van Nederland, de uh, QF Podcast Series. 666. it's not what you think it is. No, it's not really. No, it's not what you think it is. En ja, dat wou ik eigenlijk gevolg geven met een liedje. En dat liedje. Is misschien wel een beetje het ezelsbruggetje. Uh, dat liedje, dat heet Blackwater En het is van The Doobie Brothers. Blackwater. Blackwater, Van The Doobie Brothers. Ho, ho, ho, ho. Hier gaan uh, dingen verkeerd. herkansing. Dat was namelijk Big in Japan. Die stond verkeerd klaar. Neem me niet kwalijk. Uh, we gaan Wordt nu wel luisteren. No, the doobie Blo uh, the doobie brothers met blackwater Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Blackwater keep rolling all fast, just the same. Oh, Blackwater. Mississippi moon, won't you keep on shining on? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything bright, mama. Gonna make everything alright. And I ain't got no worries 'cause I. Ain't Keep on shining on me. Oh, black water, keep on rolling. This Moon, won't you keep on shining on me? Some funky Dixie Lin Pretty Mama come and take me by the hand. I wanna I hand, hand, hand, take me by the hand, pretty, pretty mama, come dance with your daddy, all won't let I like to hear some funky Dixie, lane, pretty mama, come and take me by the hand. I wanna hand, take me by the hand, pretty mama, don't dance with your daddy all that love. I like to hear some fucking Dixie Land, pretty mama come the doobie brothers Blackwater, black water and on the concert black box Blackbox, ja, ja. Van Blackwater naar Blackbox, terug naar Blackwater. Eh, oh. de huursoldaten. Hey. In Oekraïne. Ja. Eh, er duiken steeds meer beelden op van huursoldaten. Daar. En ik, ik vond dat Blackwater wel een mooi bruggetje... van water naar Blackwater, naar Blackwater huursoldaten. Of, ja, alleen... Ja, ja. Zit Blackboard nou aan de regeringskant. Mm -hmm. uh, want uh, die regering is daar ook maar uh, geplaatst. Ja. En vanuit uh, die hoek uh, staan ze daar nu. Ja. En in Syrië. Het heet trouwens ook anders, hè? Het heet nu uh, Academy of zo. Academy, zoiets. Dat is de nieuwe naam. Ja, daar dus hebben ze de naam veranderd. Ja. Aha. Maar ja, goed via Syrië. Doen ze ja. dus via de rebellen. Want ze willen van Assad af. Ja. Het is gewoon een proxy war. Niks anders. Ja, die is ook, die is ook flink gegaan. Mm -hmm. Want Omdat, uh, je ziet nu wel... Economisch en via computers. Het, echt, ze zijn alle, aan alle kanten bezig. Je, je bedoelt een soort cyber war. Ja, dat ook, ja. Want als je daar... Uh, <clears throat> gewoon... Um, serieus, aandachtig naar gaat kijken. Op QFF staat ergens een Russische documentaire over de keerzijde van wat er in Syrië gebeurt. Uh, gebeurt. Uh, dat is echt interessant hoor. Daar brengen ze behoorlijk goed in kaart hoe vanuit het Westen die rebellen worden aangestuurd om eigenlijk alleen maar het gezag van Assad te ondermijnen. En in mijn ogen, ik bedoel, ik zie ja, de... het Westen er zelfs voor aan dat die gifgasaanvallen door hun geregisseerd zijn. Ja, dat is... Uh, daar zijn ook beelden van. Ah. En het rare ook is ook... ook hè? Ja. Rusland heeft dus aangeboden om die uh, chemische wapens weg te halen. Ja, klopt. En dan zijn ze bijna klaar. Ja. Maar die laatste 10%... Ja. Dat, uh, wordt heel moeilijk. Want ze liggen continu aan aanval. Ja. En uh, dat zijn natuurlijk de rebellen. Mm -hmm. Die dus die transporten uh, tegenhouden. En uh, vanuit China. Ja. ja. dat is ook iets van de afgelopen paar dagen. Dat dus dat gloorgas. Tenminste, de beelden laten zien. Van daar komt bij China. Ja. En daar heeft China uh, heel goed op gereageerd. Mm -hmm. Daar klopt geen rol van wat jullie daar laten zien Nee Maar dat is dus de het voor Nou het ging voornamelijk om de emblemen en de, de, de, de stickers die die ze dus lieten zien Daar, ah. klopt, daar klopt geen rol van Die waren gefaked Zwaar gefaked hm. Zoals zoveel Ja en zo proberen ze dus via propaganda en het zijn ook altijd bazige beelden. Uh, proberen ze dus uh, via de mainstream uh, dat ze aan de man te voorkomen. Ja. Kijk, nagaan. En zo worden we gebutfucked. Dit is toch eigenlijk triest als je erover nadenkt. Ja, opletten mensen. Ja. Maar soms zie ik van die ja, stumpers lopen. En dan denk ik van ja, ik wil je wel wakker schudden. Maar het heeft geen zin. Die, die, die, die, die, die breintjes zijn te vervuild met onzin, rotzooi. Um, Goede schoppen onder de kop. Ja, <laughs> maar dan nog niet. Um, nee, moeilijk maar voor mij. Sommige mensen. Sommige mensen, hun ziel is zo vergiftigd door de media, door televisie, door you name it. Dat ze... Um, je, je kan zelfs spreken van het feit dat het merendeel als een soort schapenkudde um, de meerderheid is. En dat als jij niet net als hun meeloopt in um, de grote horde, dan ben je feitelijk een uh, ja anders. Dus jij bent degene die afwijkt als jij um, niet... ...in De horden mee wil lopen, snap je wat ik bedoel? Het is ja, het is soms dat jij wordt aangekeken op anders denken omdat jij anders denkt dan de grote menigte. Dat, ik, ik kan het soms uh, moeilijk bevatten. Dit zijn ook moeilijke dingetjes. Ja, kunnen alleen maar hopen dat we dus via QFF onder andere, ja. In deze podcast. Kijk. Als je iemand. als je eenmaal iemands naam hebt. hebt. ja. dan komt er misschien de volgende vraag. Ja, nou, dat, dat zeg ik ook iedere keer. mensen. download die podcast. zet hem op een USB-stick. overhandig dat aan iemand die hem mag. laat het diegene luisteren. Maar. Je kan het ook branden op een lege CD-ROM of op een lege DVD. En je laat het gewoon ergens achter. Je schrijft er met de stift op. QFF Podcast Series. boom, Dan leg je ergens neer en iemand gaat er naar luisteren. Uh, ik heb hier uh, een, een doosje met cd's naast me staan. Uh, daar heb ik al een aantal van gebrand. Ik heb even gewacht tot ik nu weer een nieuwe lading podcasts uh, heb. En ook die ga ik weer branden. Voorzien van een leuk schrijfsel. En die ga ik her en der achterlaten. Eentje in de universiteitsbiep. Eentje in het restaurant van het UMCG. En nog, zo zijn er nog wat locaties waar veel mensen komen. En ja, in de hoop, of in een trein of zo, dat uiteindelijk iemand het oppikt en het gaat luisteren. Want ja, zo, zo is het grapje eigenlijk bedoeld. En ik, ik denk dat het op die manier ook wel uh, kan werken. Ja, leuk idee. Ja. Dus, uh, iedereen heeft wel een paar cd's over... die je eigenlijk misschien wel helemaal nooit meer brandt. Nou, brand ze vol met podcasts en ga ze uitdelen. Of spam de link naar de QFF-podcast. Puur om mensen aan het luisteren te krijgen. En verder heb ik nog een vraag eigenlijk aan iedereen. Uh, de mensen die nu uh, live luisteren naar uh, de livestream... ...op QFF Radio 666. En als jullie... ...suggesties hebben voor... Nou, ...de programmering... ...of voor uh, de podcastshow... ...of uh, wat ik zit te denken... ...om die stream... ...overdag uh, als we niet live zijn... ...wel te laten streamen... ...maar dan met afleveringen... ...die al geweest zijn. Maar als jullie... ...leuk ideeën hebben, kom erin. Graag. Want... Uh, nou ja, hoe beter wij als QFF podcast ons af kunnen stemmen op de luisteraar, hoe beter dat eigenlijk is voor het geheel, het gehele plaatje. Ja, we kunnen dat nooit in één podcast kwijt. Nee, het is uh, uh, ja. Is niet de 66. <laughs> nee, er is zoveel. Er is altijd meer. Ja, Juist. En, uh, nou ja. Als we op die manier een, een, een leuk streamingstation op internet kunnen creëren. Dat 24 uur per dag uh, leuke uh, en, nou ja, programma's over wetenswaardigheden en informatie uit kan uh, poddenkasten. <lacht> Zegt uh, Frapsy. Ja. Uh, nee, maar uh, ik, ik denk echt dat we uh, uiteindelijk. Veel mensen kunnen bereiken. Ik denk dat er namelijk veel meer mensen zijn dan de mensen die tot nu toe luisteren. die onze informatie wel degelijk zeer interessant vinden. En, nou ja, misschien ook wel suggesties hebben voor uh, interviews met uh, gasten of zo. zo. Zo heb ik al eens gedacht om. Uh, Micha Kat. Uh, dat vertelde ik ook al aan uh, Free Electron. om Micha Kat als wat kritische vragen uh, te stellen. Ik, ik wil hem gewoon eens dus even aan de tand voelen. Ik, ik, uh, een kat in het nauw. Nou, laat mij dan maar de kattenmepper of de kattenvanger zijn. En eh, ik ben echt een kattenliefhebber, hoor. Dus het is meer een, een woordgrap op zijn achternaam gebaseerd. Maar toch, ja, en zo zijn er nog wel uh, meer mensen met wie ik eens een uh, praatje wil maken. Ik uh, heb uh, alles contact gehad met uh, Edwin Drooy van Zuiderwijn. En ook hem uh, ga ik opnieuw benaderen om uh, te vragen of hij uh, openstaat voor een uh, interview voor, nou ja, QVF Radio. Nee, hey, dat is interessant zeg. Ja. En ja, voor de rest uh, ga ik uh, deze aanstaande zomer... dat heb ik me voorgenomen... een uh, aantal tochtjes maken door uh, de provincie Groningen... langs oude kloosters en oude kloosterlocaties. En dan ga ik uh, de mensen daar in de omgeving uh, gewoon eens wat vragen stellen... en uh, nou ja, proberen uh, een soort uh, reportage te maken over mijn diverse bezoekjes aan de verschillende kloosters... en kloosterlocaties hier in, uh, of in, in de provincie Groningen, in Nederland. Dat ga ik in de zomer doen als ik daar uh, op vakantie ben. Ik, in in oh. gedachten ben ik er soms al. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ik snap wat je bedoelt. Gewoon een videoreportage. Nee, nee ik, ik ga wel foto's maken, maar echt uh, nou, ouderwetse... Uh, ...radio uh, een beetje... Uh, ...net als wat je vroeger op... Uh, ...Vroege Vogels en zo had. Oh ja. ja. Ja, leuk. Ja, dat lijkt me wel mooi om dat in een uh, podcast te brengen. Bob Go goes Bea... ...zegt Combi. <laughs> ja. een, een, willen we een Bea-rent? Ik kan Bea eigenlijk wat niet zo goed nadoen. Nee, doe maar niet. Nee. Nee, dan, dan, dan oh. nee, laat het ook maar gewoon niet doen. Landgenoot, blijf maar lekker bij de klossetjes. Ja, nee, maar ja, kloosters uh, leek wel me mooi. Leek me goed om uh, ook dat soort geschiedenis uh, eens wat nader onder de spreekwoordelijke loep te nemen. En interessante ja. plekjes om te onderzoeken. Ja, en misschien. Zijn er ook wel mensen die uh, zelf een reportage willen maken voor uh, QFF Radio? Dat kan. Laat het weten. Meld dat vooral in het uh, QFF podcast topic. Nou, tot zover even de, uh, de informatie omtrent de show, uh, de podcast en QFF Radio. En ik wil eigenlijk nog wel uh, een paar dingetjes uh, met je bespreken uh, als je het goed vindt, uh, Blackbox. Sure. De Zingende grot in Tibet. Ik zal de link eventjes in de shout neerknallen. Dan kun je hem ook bekijken. Kapap. Dat is iets... Um, dat heb ik in maart 2011 geschreven. Ik zag het toevallig net op de voorpagina. En ik dacht, ja... Dat, is het, het, het, het, dat doet me sterk denken aan het mysterieuze geluid... waar we in... Een van de voorgaande podcasts alles met elkaar over hebben gesproken. Ik ziet eruit als een uh, grote versterkenbuis. Ja, maar zal ik je eens een stukje laten horen van het geluid uit die grot? Is dat goed wel bij, ja? Ja. Oké. Okay. Luister. Het is echt een brommend, diep geluid, een beetje grond. Het Wordt hem ook bijna niet. Nee, ja, het zal heel zachtjes zijn. Ik zal kijken of ik dat nog kan veranderen. Ja. Ja. La ja, ja, ja, ja, ja. Dit is toch mysterieus, bizar, hè? Waanzinnig. Ik, ik zal even een klein stukje uit het uh, artikeltje voorlezen, want ik, ik hou in mijn optiek ook rekening met het feit dat um, ik, ik ken namelijk een, uh, iemand hier in de buurt, die is blind, en die luistert veel radio en muziek, en ik ga uh, de podcast ook uh, aan hem geven, heb ik me voorgenomen. Oké. Okay. Ja, uh, dan is het handig als ik daar een beetje rekening mee hou. Dat niet iedereen altijd alles kan zien en lezen op QFF. En ja, dat, ja snap je? Ik probeer overal al vast een beetje rekening mee te houden. En dus ik dan... kan je in ieder geval de muziek meekrijgen. Ja. <laughs> en nou ja, goed. Ik, denk, ik wil even een stukje voorlezen over dat bewuste artikel. Over die zingende grot in Tibet. Soms kom je dingen tegen die je gewoon moet delen. Ik was wat aan het surfen op het wereldwijde web toen ik een opmerkelijk artikel tegenkwam over een aantal Russische enthousiastelingen die in Tibet in een geheime, bij het publiek niet bekende, spirituele grot waar Tibetaanse monniken komen om te mediteren of te slapen, opname hebben mogen maken van het geluid dat sinds 25 februari in de anders compleet stille grot te horen is. Volgens de monniken is het geluid het geluid van Shiva, die een mantra aan het zingen is om de goden op te roepen terug te komen naar de aarde. De mantra heeft drie fasen en dit geluid zou de eerste fase zijn. De laatste fase van het geluid zou de komst van een nieuw tijdperk voor de aarde symboliseren, volgens de monniken. Nou, en Bedenk je goed dat dit in 2011 was. Hè? We hebben natuurlijk het uh, Maya tijdperk gehad dat ten einde liep, de Maya kalender. En uh, dan heb je ook nog een Hopi voorspelling, het aanbreken van een nieuw tijdperk, de overgang, snap je? Het, het, ja, ik vind de verklaring van de monniken wel mooi. komt precies overeen met het moment waar we nou in zitten. Het is een aquarius. Dat bedoel ik. En, en ja, daarom dus wel interessant. En uh, ik denk, nou, dat wil ik toch even ook uh, aanhalen. Heb jij nog uh, dingen waarvan je zegt van. dat wil ik nog even benoemen vandaag. in deze 18e QFF Podcast? Ja, er zijn zoveel dingen waarvan. Bakken... Het staat er vol mee, hè? Zal, ja, zal, ik, zal ik jou een uh, muziekje geven. om er uh, in de tussentijd even over na te denken? Is, is dat ja, een uh, goed idee? Yeah? Uh, uh, Muziek. Wat, wat vind je van. Uh, uh, nou ja. Uh, level 42? 42. Dan gaan we luisteren naar Hot Water van Level 42. 42 met hot water. En ja, gewoon ontzettend vet, lekker nummertje van hun. Vind ik dat. En ja, ik weet niet hoe uh, jullie of hoe jij daarover denkt, uh, Black Box. Maar ik, ik, na zoveel jaren kan ik dit nog steeds heel prima luisteren. zonder dat ik een gevoel krijg van. Mm. <laughs> Tijdloos. That's maar, een uh, How about a beer? How about a beer? Goed, man. Ja, hij, hij smaakt lekker. Ik, uh, deze aflevering uh, loopt lekker met het biertje zo. Ik, eh... Uh, ja. De, de flow zit erin vandaag. Ben ik eigenlijk best wel... meer dan gisteren. Wat zei je? Ik zeg iets meer dan gisteren. Ja. Nou ja. Gisteren zo, was echt maandag. Ja. Een, een echte... Maandag. Maandag. Vandaag hebben we dinsdag. Ja, en morgen komt Zaagmans alweer langs om de week in tweeën ja, te zagen. Dan gaan we een beetje gas geven. Ja, dus uh, morgen nummer 19 en hopelijk gewoon met een goede mixverbinding dan uh, met z'n drieën. Dat zou het mooiste zijn. Ja, dan zijn. gaan we. Uh, ik stel voor. Dat we op dat tijd. We van tevoren eerst even goed zitten. Uh, alles te... even goed. Ja, goed idee. Daar ben ik het helemaal mee eens. Voordat we. Um... Dat ik dat moet zeggen ja. tegen mijn computer. Snap je? Het is, ja. is soms nee, lastig. Vandaar. Ik probeer altijd aardig te heen. blijven voor het ding. He? Ai, ai, ai, ai. Applausje voor mijn computer. Want ja, zonder dat ding geen podcast. hè? Het, dus ja, nee. Oké, okay, ja, dank u. Dank u wel. Dank u wel. Ja, ja, oké. Okay. No, we, landed we landed on the moon. We landed on the moon! Dus ja. Maar uh, uh, heb jij uh, nee, nog heb iets kunnen sprake. bedenken? Sorry, waf uh, Ik zei: heb je in de tussentijd nog iets uit kunnen zoeken? Of nog even over kunnen hebben. Ja. Nee, ik zet uh, voor vandaag uh, de verzadiging. Nou ja, de, dan dat de, kan... We mogen, uh, de podcast beter voorbereiden van slag. mag best een keertje wat korter zijn, hoor. Er is echt helemaal niks. Maar dan ook echt helemaal niks mis mee. Het, het kan gewoon niet altijd feest zijn. En, nou, ja. en het is ook een lekker weertje nog. Ja, daarom. Tenminste, het is lekker wel. warm. Ik, ik, ik snap je wel. Uh, en ja... Z zullen we gewoon Muziek een... Muziek is wel een goeie. Wat zei je? Muziek. Zullen we nog een plaatje doen? Ja, doen. Ja, dan, dan doen we nog eentje. Dan doen we nog eentje. En dan gaan we daarna gewoon een mooi einde eraan uh, draaien. Uh, jullie gaan luisteren naar uh, A Magic Carpet Ride van uh, Steppenwolf Ride van Steppenwolf. Welkom terug bij de 18e ja, aflevering en I'm ready to round up, man. Little round up. Ik zeg uh, at your service. Nee, grapje. Uh, ik ben niet Kauw. Uh, ik heet geen Pim. Maar uh, ik ben wel. Uh, ik, ik saluteer naar je. En ik zeg: Het was me een waar genoegen. En nou ja, tot de volgende, morgen. Ja, gaan we doen. Nou, dan spreken we bij de volgende podcast. En dat wordt de negentiende. Dat is een mooi getal ook. En, nou ja, mijn naam is Pavel Met. Vanaf Sint Maarten, PGIA, was dit uh, de QFF-podcast. En, ja, ik laat het woord dan maar uh, aan jou. Blackbox. Bye-bye, Manson. <laughs>